7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Cabaretier Chris Verlaan heeft de 53e editie van het Festival gewonnen. Hij won in Theater Luxor in Rotterdam zowel de jury als de publieksprijs. Volgens de jury is het knap hoe Verlaan autisme in zijn show weet te verwerken. Afgewisseld met mooie verhalen en liedjes. Verlaan mag samen met de twee andere finalisten op tournee langs 60 theaters en poppodia. Eerdere winnaars van het Cabaretfestival zijn onder andere Theo Maasen, Mark-Marie Huibrechts en Brigitte Kaandorp. De Franse president Macron heeft op Twitter fel uitgehaald naar de actievoerders in gele hesjes die al een week demonstreren tegen het verhogen van de brandstofprijzen. Hij spreekt er schande van dat ze gisteren de oproerpolitie hebben aangevallen. In Parijs kwamen het tot rellen en moesten er mee straangas en rubberkogels gebruiken om de betogers uiteen te drijven. De Britse premier Theresa May heeft in een open brief om steun voor haar Brexit-deal gevraagd. Ze roept voor en tegenstanders op om samen te werken aan een nieuw Verenigd Koninkrijk buiten de EU. De premier ligt in eigen land al een tijdje onder vuur. Tegenstanders vinden de voorwaarden voor de uittreding niet ver genoeg gaan. Meerdere ministers stapten uit onvrede op. En in Maïs conservatieve partij is nog steeds harde kritiek op de uitspraken. Later vandaag komen de Europese leiders in Brussel bijeen om de Brexit-deal te ondertekenen. In verschillende Europese steden is gisteren gedemonstreerd tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In Parijs gingen duizenden mensen de straat op. In Athene, Geneve en Rome waren de betogingen kleiner. De Franse betogers droegen paarse kleding en noemden zichzelf Noutout, wat staat voor Wij Allemaal. De betogers willen dat overheden meer geld uitgeven om geweld tegen vrouwen tegen te gaan.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 in a wave, made of change, made of fear. for two years. the phone Of own deserve, the you het ritme van Zandvoort, ook op tv. <tie>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 You need a love us so right you need a